Dankjewel verkeer van Flitsmeister Met uh, Evi video gemeld op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Ouddijk en de Duitse grens. Daar kom je in 11 minuten. Controles zijn niet gezien. Bas van Nimwegen. Yes, goedemorgen. En welk fout liedje in je moedertaal wil je zo meteen horen? Stuur hem deze kant op via de Q-app. Drijk hem zo.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 en Met je foute been uit bed. Hey Jacco, goeiemorgen. Goeiemorgen. Jij bent soms een ochtendmens. Ja, dat klopt. Waar ligt dat dan aan? Aan de dag. Oké. Okay. Als uh, ik, ik met goede been uit bed en stap. Ah, oké. Okay. Als maar niet het fout is, hè? Dat is een belangrijkste. Ja, ja. En uh, hoe is uh, de zaterdag bij jou dan? Ja, ik ben gewoon aan het werk. Gewoon aan het werk. En wat doe je voor werk? Ik, <laughs> ik, uh, ik breng uh, veevoer in de rond. Oké. Okay. Wat goed, goed bezig, gewoon op zaterdag aan het werk. En um, gefeliciteerd met de dag van de moedertaal, hè? Ja, dankjewel. Ik hoorde al uh, een klein accentje bij je ook. Ja, dat kan wel kloppen. Wat is je moedertaal? Ja, dat is uh, plat. <laughs> ja, ja, plat. Utrecht. <laughs> Utrecht. Nee, Utrecht. Oh, Utrecht. Oh, ik dacht dat het Utrecht was. Ja, ik, ik kom er niet uit, dat hoor je. Um, maar wat, uh, of ja, hoe uh, lang woon je er al? Ja, ik woon daar uh, 29 jaar. Oké, okay. dus, maar je praat nog steeds uh, bewust plat of? Uh... Ja, nou ja, uh, kijk, ik kan ook wel Nederlands praten, maar goed, dan kom ik niet altijd uit mijn woorden. Dus nou ja, dan, uh, dan slik ik sommige woorden maar in mensen. Nee, nou, je letters. hebt het gelijk toch? Dat uh, is ook sneller wat dat betreft. Dus je hebt hier en daar wat letters weglaten. Hè? Dat scheelt ook niet. Ja, ik waren op zoek naar foute liedjes um, ja, van jouw moedertaal. Waarom ja. deze dan? Ja, daar kwam er een in één keer mee op. Ik denk, ja, dat, daar, uh, daar krijg ik ook weer meer energie van. Dus, uh, nou ja, dat is wel een nou, goed uh, plaatje, zeg maar. Nou, en uh, je hebt dat band wel ook vol met wind, denk ik. Nou, daar ben je wel op rekenen, ja. En, de, en ook niks te klagen, hè? Nee, absoluut niet. We maken er weer een mooie dag van. Zo is het maar net en we gaan de foute benen uit bed sokken naar je opsturen. Lekker foute sok om de dag mee te beginnen. Kijk, helemaal tot, dankjewel. Komen je kant op, hier is op oh. fietsen. Hoi, hoi, hoi. Fietsen ik Fiets ik zijn kanaal, dan Fiets ik ik wil al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 if not now, then where we try a little harder? Oh, oh, oh. Sometimes the more I see, the less I understand. I'm still spitting around, I'm still on my feet. But I can't dance, cause lately I don't see nobody make a sense. And maybe we're just too afraid to make amends. It's like we see no other way, we'd rather be. We may never be here again. Oh, if not now. Even naar now then when bij Q-Music op zaterdagochtend. Bas hier, goeiemorgen. Hey, had jij ook zo'n uh, vrolijke waslijn deze week? Misschien een beetje een gekke vraag. Vrolijke waslijn. Ja, dat is toch als je carnavalskleding uit de was komt, toch? Ik was als uh, basgitarist. Dus een uh, shirt met een uh, enorme basgitaar erop. Rode bandana om mijn hoofd. en nou ja, glitterbroek erbij. Hing ook nog een, een bijenpakje van mijn dochter aan uh, de waslijn. Het ziet er wel altijd gezellig uit. Uh, nu val jij uh, misschien in een zwart gat als je net uh, carnaval hebt gevierd. Ja, moet je weer heel even wachten. Uh, nou, ik heb nog wel een klein tipje, Want uh, de man die je nu gaat horen, die heeft zijn volgende verkleedpartijtje al georganiseerd. Je mag alleen uh, niet zelf kiezen wat je aantrekt. Nee, want zonder baldcap, dat is een badmuts zeg maar, waardoor je kaal lijkt, uh, kom je niet binnen. Dus die moet je sowieso opdoen. En om het echt af te maken, moet je er ook nog even een, uh, een maatpak bij aantrekken. Ja, dan ben je helemaal af. Dat is een beetje het, het thema hè, bij de concerten van Pitbull op 15 juli. Dan staat hij in de Gelredome in Arnhem. Ik heb het net heel even zitten checken. Er zijn alleen nog VIP-tickets te koop. En ook meet-and-greet-tickets. Dus dan kan je ook nog even Pitbull een handje geven. Neo. That's right. top of your girl, When I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret, my family's from Cuba, but I'm an American, I don't get money like secrets, put it on my life, baby, I make you feel right, baby, can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling, excuse me, excuse I might <laughs> a little more than I tonight.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 the een beetje wakker. Gaan we zometeen natuurlijk weer checken. Vaste ritueel op zaterdagochtend? Is de bakker wakker? Daarbij jouw kans op het Q-prijzenpakket. je zometeen hoe je dat wint. Ook deze. Damiano, David, talk to me. Hoor je zo? De snelpakkers van KPN zijn er weer.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 Nee, dan zonneplan, waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan, zonneplan. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet. Koekoek, De Terlulu, gek. Dus sprint terug voor de zwarte Sony XM5 koptelefoon voor maar 222 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Goedemorgen, Q-Music weer van Weerplaza, bewolkte dag vandaag. Alleen in de noorden kan af en toe de zon schijnen. In het zuiden valt af en toe ook een buitje. Het is 8 tot 12 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met één file gemeld op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Daar kom je in een kwartier vertraging. Controles zijn niet gezien. Q-Music, Bas van Nijmegen, ADC, Around the World, hoor je zo meteen na Damiano David. You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 Ja, Damiano David. Samen met Thailand, Nell Rogers. Talk to me op je zaterdagochtend. Het is uh, half tien geweest. We staan uh, de overs weer op uh, 200 graden. En natuurlijk weer aansluiten voor de toonbank. Misschien uh, ben je net ook al geweest. Nou, die uh, lekkere bakker van je. Is de bakker bakker. Is de bakker bakker. Is de, bakker bakker. Is de een paar chocolade croissantjes of uh, puddingbroodje, lekker hé. De vraag is alleen, waren ze daar ook een beetje wakker? Uh, vaste brink natuurlijk zaterdagochtend. We checken weer of uh, de bakkers van Nederland wakker zijn. Ik heb uh, vanmorgen vroeg weer gebeld met een uh, willekeurige bakker in het land. Ik heb ze een strikvraag gesteld. Aan jou weer om te voorspellen of ze die strikvragen door hadden... of uh, zijn ze hier keihard ingedrapt. Ik heb uh, gebeld met bakkerij Bril uit Forst. Goedemorgen, bakkerij Bril. Ja, goedemorgen. Je spreekt met Bas van Chimiusic. Hallo met wie spreek ik? Met Bril. Bril? De voornaam? Paul. Paul, goedemorgen. Morgen. Sta je naast de oven? Nee, nu niet meer. Nu sta ik in de winkel. Ah, oké. Okay. Wat heb je in de aanbieding in de winkel vandaag? Aanbiedingen. Ja, doe je daar niet aan? Nee, ik heb alleen maar kwaliteit, dus kwaliteit betaalt bepaalt betaal zich voorzelf. Nou, wat is het lekkerste dan wat je hebt liggen? Wat ik het lekkerste waar ik heb liggen. wat ik, ik het lekkerste vind, of de mensen het lekkerste vinden. Uh, nou, doe jouw lekkerste maar. Ja, ik hou van uh, gevulde koeken, van gevulde speculaars, dat zijn ook specialiteiten van mij. En af en toe een lekker steetje met roomboter. dat vind ik lekker. Alles wat gevuld is, dat gaat er wel in? Alles wat gevuld is, dat gaat erin, ja. En uh, hoe laat ben je opgestaan vandaag? Vandaag uh, half vier. Half vier? Ja. Ik heb ruzie met mijn vrouw jij bed maar, ga jij maar naar het werk. Dat is weer voor jou. <laughs> alweer, hè? Ja, alweer. Dag in, dag uit dus. Hé, hey, maar dan ben je wel een beetje wakker, denk ik. Ja, ik ben aardig wakker. Nou, dat uh, mag je gaan bewijzen. Ik heb namelijk een vraag voor je, Paul. Wat voor vraag heb je? Um, van welk land is Milaan de hoofdstad? Uh, Milaan de hoofdstad. Ja gaat Paul het goede antwoord geven. Stuur jouw voorspelling deze kant op via de q music app. Sounds with you. No, I'm so why would you leave me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 would be nice and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 We uit Nederland, deze man uit Berkel en Schot. Uh, Jim Gardner hoorde je gisteravond hoorde je nog in Stefans Pianobar. Zong die deze live, mooi liedje Better Man hoorde je bij Key music Zo, het is kwart voor tien op zaterdagochtend. Dan kijken de bakkers van Nederland weer angstvallig naar de telefoon. Want dan kan die telefoon weer gaan met een strikvraag. Aan de telefoon Emmy, Goedemorgen. Goedemorgen. En ik heb eigenlijk gewoon een bakker aan de telefoon nu ook. Ja, een thuisbakker, hoor. Ja, je bent morgen jarig en je gaat een taart bakken voor ja. jezelf. Ook nog, ja, zeker, ja. Wat goed. Wat voor uh, taart gaat het worden? Ja, voor mijn eigen verjaardag doe ik dan altijd taarten die, uh, waarvan niet zo erg is als mislukt. Dus ik wil heel graag deze courgette sinaasappel amandelcake uitproberen. Stond er wel nou goed? Ja, dat stond je goed. Courgette. Ja, ik ben courgette, heel benieuwd. Courgette met sinaasappel. Ja. Immy, je ja. kan er ook gewoon nog chocola van maken of zo, hè? Ja, dan maak ik al heel veel voor iedereen die dat bestelt. Dus ik wil dit gewoon heel graag proberen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Wel, wel, goed dat je dat dan voor je eigen verjaardag doet, weet je wel? Dat je dan allemaal ja, nou als het mislukt geeft niet. Precies. Gewoon <laughs> volle verantwoordelijkheid nemen. Nou, laat even weten hoe die gesmaakt heeft. Ik ben wel benieuwd. Ga ik doen. Ja. Um, ondertussen middenin is de bakker wakker. Ik heb vanmorgen vroeg gebeld met de bakkerij Bril in Voorst. Met een strikvraag, die klonk zo: Van welk land is Milaan de hoofdstad? Ik uh, Milaan uh, de hoofdstad. Ja, wat denk jij? Imi gaat uh, Paul het goede antwoord geven? Heeft hij het door? Ja, ik denk dat hij wel nuchter genoeg is en dat hij uh, wakker is. Zo klonk je wel hè? Nou ja, laten we gaan luisteren. Ik uh, Milaan uh, de hoofdstad. Ja, Ik zal eens even naar mijn bedrijfsleider vragen. Ja, weet hij alles? Die weet alles. Oké. Okay. Hoef Milaan de hoofdstad. Vallen? Ja. de Ja. Milaan is geen hoofdstad. Milaan is geen hoofdstad? Nee. Wat, wat is dan de hoofdstad? Rome. Rome is de hoofdstad van uh, Italië natuurlijk. Ja. De bakker is wakker. Let aan. We gaan uh, de wakkere bakker plakken naar jullie opsturen. Ze stikken voor op de deur. Nou, helemaal mooi. Ik zou een mooi plekje geven. Heel goed. En bak ze daar, Paul. Dank je. Doei, doei. Nou, goed gedaan, Emmy. Yay! Hij was uiteindelijk inderdaad wakker. Hij moest even goed nadenken, maar... Uh... Ja, goed dat voorspeld. Allemaal. We gaan het uh, chemische prijspakket uh, je kant op sturen. En ik zal jouw recept yes. ook eens even doorsturen naar uh, Bakkerij Bril in Voorst. Goed? Van ja. ja, je verzet, Ik zal een fotootje naar sturen. Fijne verjaardag alvast, morgen. Ja, dankjewel. Doeg! Doeg! Doegdoeg. Dit is Bob Marley. 12, somber bij Q. En net nog is de bakker wakker met uh, Paul. Bakker Paul Bril uit uh, Forst. Ik zie nog een appje van uh, Anja Munninghof. Die stuurt uh, Bakker Bril uit Forst. Heet het lekkerste krentenbrood van het land. Wij wonen in het westen, maar we halen het altijd daar. Nou, dan moet het wel heel goed krentenbrood zijn. Um, het is, uh, Kimi is ik zo meteen. Hoor je um, de Kittleroy in Just To Be Where Stay komt eraan. En ook deze...